Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A20-hoek van Holland Gouda tussen Spaanse polder en knooppunt de plein, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 This time. <laughs> Because it's Christmas Yes, it's Christmas Thank God it's Christmas One One Night Always play to safe. nothing's ever safe Give me the courage to bear my own convictions Every decision I make, I pay it back and more I turn the cards and let them fall to me I don't need to play on with the hand that they have given me I give it back cause it's not the way it has to be And you can easily get more your life away Second after second and a day by day You play the game or you walk away It's a new time on a blue day And a cool dealer life for me And it's so good I know that the states Are the stars and the soldiers yeah. I know that the clubs are weapons of war yeah. Yeah. I know that dollars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 ZFM wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. z Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond you so shy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 It's just a silly face, I'm gone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 Cause you make me feel So this is Chris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 Check your ego They ain't.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 Het eerst ben ik alleen, de telefoon blijft stil terwijl ik elk moment verwacht Dat jij me toch nog belt en mijn vraag waaraan ik dacht. Dan antwoord ik direct dat ik alleen jou beeld maar...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 Verkeerd. Je weet ik ben niet hard en zeker niet van steen met kerst ben ik alleen.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 GFM.